Christian Bonewakker met het NOS Journaal. Feyenoord heeft voor de twaalfde keer de KNVB-beker veroverd. De Rotterdammers wonnen de finale in de Kuip met 2-1 van FC Utrecht. Voor en na de wedstrijd waren er wat opstootjes in en rond het stadion. Enkele tientallen mensen werden opgepakt. In het centrum van Rotterdam werd volop feest gevierd. Veel mensen sprongen in de fontein op het hofplein. Morgenochtend om half twaalf wordt Feyenoord gehuldigd op de koolsingel. Columniste Ebru Oemar hoopt dat ze snel terug kan naar Nederland. Ze werd vanmiddag vrijgelaten uit een Turkse cel, maar moet nog wel in Turkije blijven. Ze zegt dat haar advocaat probeert het uitreisverbod van tafel te krijgen. Oemar werd gisteravond naar eigen zeggen opgepakt vanwege twee tweets over president Erdogan. Ze is door de politie keurig behandeld, zegt ze. De Servische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door premier Vucic. Zijn conservatieve partij krijgt volgens een exit poll de absolute meerderheid. Vucic wilde een nieuw mandaat voor zijn hervormingsbeleid... en had daarom vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Vucic wil Servië klaarstomen voor een EU-lidmaatschap. De tweede ronde van de... Oostenrijkse presidentsverkiezingen gaan tussen de kandidaat van de extreemrechtse FPE en die van de Groenen. FPE-kandidaat Norbert Hover kreeg vandaag bijna 36% van de stemmen en boekte daarmee een verrassende overwinning. Alexander van der Bellen van de Groenen eindigde met 20% als tweede. Een Nederlands speurteam vertrekt morgen naar Oeganda om te zoeken naar Sofia Kutsier. De 22-jarige studente verdween in oktober tijdens een trektocht langs de Nijl. Volgens de lokale politie is ze in het water gevallen en slachtoffer geworden van wilde dieren. Maar volgens het Nederlandse speurteam zijn er ook andere scenario's denkbaar. De ouders van Sofia hebben geld ingezameld om die te laten onderzoeken. Hetzelfde speurteam zocht eerder in Panama naar de vermiste Chris en Lisanne. Het weer, hier en daar nog een bui, minima vannacht van 4 graden aan zee tot lokaal rond het Vriespunt in het binnenland. Morgen veel bewolking en opnieuw buien met lokaal hagel en onweer. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFN. ZFN. Met nu het laatste uur.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 I know the Stehen we in deinem Licht en singen die... Lied.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 I yeah. yeah.